9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Zwembond KNZB pleit voor zwemles voor asielzoekers. Ook moeten ze bij het inburgeren beter over de gevaren van zwemmen worden geïnformeerd. Gisteren verdronken Syrische asielzoeker van 16 in een zwembad in Venlo. Volgens één Limburg was hij herhaaldelijk gewaarschuwd voor door de badmeesters om uit het water te komen. Volgens de zwembond denken veel asielzoekers ten onrechte dat ze ook kunnen zwemmen omdat het er makkelijk uitziet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat nu ook onderzoeken of er fipronil in kippenvlees zit. Tot nu toe werd alleen naar de eieren gekeken. Er zijn pluimveebedrijven waar legkippen, maar ook vleeskippen worden gehouden. Als er fipronil in de eieren is gevonden, wil de NVPA ook het vlees testen. Bij een schietpartij in Willemstad op Curaçao zijn vier mensen om het leven gekomen. Zes mensen raakten gewond. Onbekenden namen vanuit een auto een huis onder vuur waar een verjaardag werd gevierd. De schietpartij was in Buena Vista, een wijk van Willemstad met veel geweld door bendes. Een medewerker van Google in Amerika die een vrouwonvriendelijk memo had geschreven is ontslagen. Hij schreef dat er weinig vrouwen in de tech-industrie werken vanwege de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. Het stuk leidde tot veel discussie over onder meer ongelijke betaling. Hackers hebben op verzoek van de brandweer zelf een communicatiewagen van de brandweer weten te kraken. Op een hackersconferentie in Flevoland hadden ze binnen anderhalf uur toegang tot de internetrouter. Daarmee kunnen ze de communicatie van de brandweer onderscheppen of verstoren. Communicatiewagens worden vaak ingezet in gebieden waar de brandweer geen toegang heeft tot internet. Zo kunnen brandweerauto's onderling alsnog communiceren. Het weer van het zuidwesten uit veel bewolking en buien met kans op onweer. Plaatselijk kan er veel regen vallen. Het wordt 21 tot 24 graden. De rest van de week buien, maar ook zon en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. En jij beleeft het zon. Zon. zon Zee Zandvoort Zomerheers ZOMERHIT Dit is de zomer van ZFM Met, Met. nu de herhaling van Zondag in Kennemer de jaren 80, de zinkel van de swing-out-system. Je hoorde ze met break-outs. Ja, uur 2 van Zandvoort op zondag, daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard, zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vier de evenementenagenda. En terwijl de Frans georiënteerde gasten van Zandvoort en Zandvoorters zich vermaken bij Place du Tetre uh, uh, uh, uh, in het centrum van Zandvoort, uh, dat is het watersplein en Proost, uh, Poststraat, Heerlijke Franse sferen en de racefanaten te vinden zijn op het circuit... want daar is momenteel de derde dag van het DNRT Super Race Weekend aan de gang. Gaan wij het tweede uur in van Zandvoort op zondag. En het is terecht zondag, want de zon schijnt. Zo is het in 21 graden. In 21 graden, goed. Uh, tweede uur, zoals gezegd, half vier de evenementenagenda. Dus houd u pen en papier bij de hand, want er is natuurlijk weer van alles te doen... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Verder, ja, we hadden natuurlijk gehoopt dat de, de beachvolleyballers in de finale zouden staan. Nou, u hebt het net gehoord, ook in het nieuws en in het vorige uur tijdens ons eerste uur. Ze hebben het niet gerest. Varenhorst en Van Garderen zijn vierde geworden. Maar de finale is, staat op het punt te beginnen. En dat is een echt een liefhebbers ervan. Ga kijken, want het zijn Brazilianen eh, tegen Oostenrijkers. En die Brazilianen, dus een, die ene meneer is 2 eh, meter 10... Nou, als, je daar, als je daar omheen wil tijdens zo'n beachvolleybalwedstrijd... dan moet er op een goede huizen komen. Ze zijn, die Brazilianen waren als vierde geplaatst... en de Oostenrijkers zijn als twaalfde geplaatst. Ook daar, die gaan wij voor u volgen. De MotoGP van Bruno is inmiddels verreden, daarover later in dit uur ook meer. En natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Ja, we gaan ze volgen, hè? die uh, beachvolleyballers uit Brazilië. Ja. Toevallig had ik deze net klaarstaan. Het is echt puur toeval, uh, Albert-Jan. Nee, dat mis je, dat mis nee, je gewoon. Nee, nee, nee, echt waar. Lekkere muziek van de Binga Boys. Brazien! Zou deze van de Benga Boys zodat dadelijk ook uh, tijdens het uh, beachvolleybal gedraaid worden? Denk je, Albert oh, Jan? Nee hè? Tuurlijk. Want dan kunnen ze weer niet maken tegenover Oostenrijk. Dat is weer een beetje, een beetje lullig. joh. hoort toe, Brazil. Dat waren inderdaad de Benga Boys. En hier is Chris Kapp en een Englishman in New York. zie Van der Sting. Even leuker, een leuk nieuw jasje eromheen. Een paar jaar geleden gebeurde dat. Chris Cap. die voer dan uit. Het... Die hoorde de single The Englishman in New York. Ja, dan hebben we nu een trieste sportsbericht. Van eigen bodem en het betreft handbal. Het doek valt voor ZSC Handbal. De handbalafdeling van de Zandvoortse Sport. De combinatie, in het kort ZSC, heeft de afdeling opgeheven. Er waren afgelopen jaren nog maar een paar Zandvoortse dames... die handbalden net genoeg om een team te vormen. Toen een van hen aan het einde van het afgelopen seizoen... aangaf te zullen vertrekken naar een andere vereniging... werd duidelijk dat handbal in Zandvoort geen toekomst meer heeft. De eens zo bloeiende handbalvereniging is helaas ter ziele. Ik vind het ontzettend jammer dat het zo gelopen is. De club heeft grote hoogtepunten gekend... en dan nu is het einde oefening, zegt Joop Boukers. die de laatste jaren het enige handbalteam van dat Zandvoort kende getraind heeft. Boukers blikt terug in de geschiedenis... en memoreert een aan een aantal kampioenschappen op hoog niveau... en hij noemt onder meer een onder andere Martijn Kappel... die vanuit Zandvoort het schopte tot keeper van het Nederlands handbalteam... en met Volendam een aantal keren Nederlands kampioen is geworden... Boukers heeft de dames op een redelijk hoog niveau gebracht... met een aantal kampioenschappen in zowel de zaal als op het veld. De achterban, echter, was nul. Als je geen jeugd hebt, heeft het eerste team geen bestaansrecht. We kunnen nergens op terugvallen bij blessures, schorsingen of andere zaken. We zijn bij elkaar geweest om dat te bespreken. Het werd een hele emotionele bijeenkomst waar de nodige tranen zijn geplengd. Toen duidelijk werd dat het over en uit is... We hadden een echt vriendinnenteam. en dat nog een aantal jaren wilde blijven spelen. Maar nogmaals, geen ondersteuning vanuit de jeugd is dodelijk. zei Baukes. Handballer in hart en nieren. Inderdaad, een heel uh, triest bericht. Dus uh, einde handbalteam uh, uit Zandvoort. Ja, en daar is hij weer een keer. Hè? Ik heb hem weer eens even uh, vanuit het uh, stof uh, naar voren ge getild. Onze uh, favoriete plaat van de Doobie Brothers. Hier is de Long Train Running. It was my own lovely lady, and she said, "Oh, it's you." Then we laughed for a moment, and I said, "I never knew that you like me." hier in Zandvoort. En dan op het terrasje zit op het Zandvoortse strand met een colada. Nou, wat wil je nou nog meer? Robert Hooms die zonder jaren geleden over. Dat was inderdaad escape, want zo heet het plaatje zeg maar in het echt En we hebben ook nog na het slechte nieuws over de handballers hebben we goed nieuws over onder meer Jeu Allereerst het Piet de Lip toernooi. Volgende week zaterdag, 12 augustus, organiseert Jeu de Boel Vereniging Zandvoort het jaarlijks Piet de Lip toernooi. De vereniging aan de Straat nummer 3... naast de verzamelpraktijk van zorgservice Zandvoort... verwelkomt iedereen die mee wil doen. De inschrijving is trouwens inmiddels gestopt. Uh, het Piet de Lip toernooi is vernoemd... naar de eigenaar van de IJzerhandel Verstegen... die het toernooi al jaren steunt als sponsor. Er worden drie wetpartijen doubletten gespeeld... dus inschrijven kon samen met een maatje... Dat begint dus allemaal op 12 augustus. En de inloop is zaterdag 12 augustus vanaf half 12. En om 12 uur starten de eerste wedstrijden. Dus als u eens een keer wil komen kijken en kennis wil maken met het spel Jeu de Boule, bent u natuurlijk het Piet de Lip toernooi op 12 augustus. Een ideale gelegenheid daarvoor. Kitesurfen Hoek tot Helder. Uh, Hoek tot Helder is een kitesurfmarathon van Hoek van Holland tot Den Helder. Dit jaar zullen 115 kitesurvers de 130 kilometer lange tocht langs de Noordzeestranden afleggen. Allemaal hebben ze hetzelfde doel: geld inzamelen voor de Hartstichting. Zodra de wind het toelaat, wordt deze kitesurfmarathon afgeroepen. in een van de, van de weekenden tussen 19 augustus en 22 oktober. Twee dagen vooraf wordt de definitieve datum pas bekendgemaakt. Dit in verband met de wind. Voorspellingen. Vorig jaar namen 60 goed getrainde kiteservice deel aan het allereerste editie van Hoek tot Helder. Zij haalden samen met 1600 donateurs ruim 47.000, u hoort het goed, 47.000 euro op voor de Hartstichting. Ga voor meer informatie naar www.hoektothelder.nl www.hoektothelder.nl tot zover het sportnieuws bij CFM. Dus dat wordt op zondag is dadelijk krijg je hem de evenementagenda. Oh nou, we weer hebben even een groter stapel met uh, A4'tjes voor zijn neus liggen. Dus dat gaat weer een uh, aantal minuten evenement worden. Krijg je te horen naar de spa van Clean Bandits. Hier is as Rockabye, rock-a-rock-a-rock-a-rock-a-bye Rockabye, rock-a-rock-a-rock-a-bye Rockabye, don't by the cry Lift up your head if you up to this guy, yo Rockabye, don't by the cry Angels around you, just draw your eye Now she got a six-year-old Trying to keep him warm Trying to keep out the cold When he looks in her eyes He don't know he is safe when she says She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love, nobody. Ja, het is wel helemaal duidelijk dat hij ook meedoet, hè? Die Jean-Paul, die rupt lekker op uh, los uh, op deze single van Clean Bandit en Rockabye. Het is half vier, tijd voor de evenementagenda. Nou, twee evenementen zijn momenteel uh, volop in uh, de gang. Allereerst natuurlijk de Plas Tetre in het centrum van uh, Zandvoort. Nog tot vijf uur deze Franse markt met curiosa en van keramiek, bronzen beeldjes, et cetera, Heerlijke, relaxte Franse sferen in het centrum van Zandvoort. En de raceliefhebbers hebben inmiddels natuurlijk de weg gevonden naar het circuit Zandvoort. Voor het laatste gedeelte van de DNRT Super Race Weekend. Het is op 4 augustus begonnen en vanmiddag rond vijf zal het ten einde zijn. Dus de raceliefhebbers zijn heerlijk op het circuit met deze mooie zon. Andere liefhebbers, en dat zijn natuurlijk liefhebbers van de Hollandse Meesters... zijn van harte welkom in het Zandvoortsmuseum... want daar is de tentoonstelling Hollandse Meesters. In het Zandvoortsmuseum ziet u een tentoonstelling... die is samengesteld uit beeldmateriaal van de grote musea. Zo leggen zij de verbinding tussen de originele schilderijen... die u kunt bewonderen in de hele grote musea. Daarnaast tonen ze een aantal sculpturen van Eppe de Haan, Marlene Scherp en Kitty Warnawa. Dat allemaal in het Zandvoortsmuseum. De entree bedraagt 3 euro...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 Gaan we naar 12 augustus. Morgens om half tien begint dat en het duurt tot vier uur middags. En dan heb ik het over het Zandvoorts Open Kampioenschap Makreelroken. Het jaarlijkse kampioenschap Makreelroken staat weer voor de deur. Op 12 augustus is het weer zover. Tot nu toe zijn er ook rokers aangemeld uit Katwijk, Noordwijk en Zandvoort-aan-Zee uiteraard. Onder dit gezelschap bevinden zich kampioenen uit Zandvoort-aan-Zee en Noordwijk. Vanaf half negen die ochtend worden de tonnen geïnstalleerd en opgestookt. Als het hout op temperatuur is, gaan de makrelen erin. Het roken duurt ongeveer drie uur. En tijdens het roken kan men de rokers om uitleg vragen. Hun geheim geven ze natuurlijk uiteraard niet prijs, maar een stukje proeven kan altijd. Rond drie uur is de keuring en de prijsuitreiking door de vakkundige jury. En aansluitend is de verkoop van deze lekkernij. Dus dan wezen er dan snel bij, want op is op. Dat allemaal op 12 augustus vanaf half tien, s morgens tot vier uur s middags. En de locatie, het centrum van Zandvoort, Rusters. Dan is er op 12 augustus natuurlijk ook weer voor het terugkerende evenement... en wel de zomermarkt op de boulevard Zandvoort. En dat is een 22 juli voor de eerste keer georganiseerd... en dat gaat iedere zaterdag in de maanden in juli en augustus door. Een gezellige zomermarkt op boulevard de, de Zandvoort. Kom gezellig langs bij de leukste markt aan zee. Dat om 12 augustus. Dat begint allemaal om 11 uur morgens en duurt tot 9 uur s avonds. En ook op die 12 augustus is het tijd voor Vest Varia. Dat begint om 1 uur en duurt tot 11 uur diezelfde avond. Op zaterdag 12 augustus... nemen ze je weer mee voor een creatieve safari. Een kleurrijke wildernis op de mooiste plekjes van moeder aarde... waar de vrijheid oneindig is, namelijk het strand. Wederom gaan we op ontdekkingsreis in een regenwoud... vol tropische sounds, vreugdevuren, poolparties en act, live acts... waarin de beleving centraal staat. Dat is natuurlijk allemaal uh, dan uh, uh, te bekijken... op die festvaria evenement op 12 augustus van 1 tot 11 uur. En waarvoor moeten ze dan vervoegen... Dan wordt u zich vriendelijk verzocht zich te vervoegen bij Safari Lodge. Boulevard Paulusloot Lood nummertje 2. Meer informatie over dit evenement en natuurlijk over alle andere evenementen van Safari Lodge kunt u terugvinden op uw website www.safarilodge.nl www.safarilodge.nl En op 13 augustus wordt er weer gereest op het circuitpark Zandvoort, Zandvoort tijdens de ACNN. De ACN Racers verwelkomen raceseries die normaal in Noord-Nederland actief zijn. Onder de vlag van Autosport Competitie Noord-Nederland. Series als de Adventure Cup, Open Sports Series en de Operon BMW Cup komen dan in actie op die 13 augustus. De locatie Circuit Zandvoort, burgemeester van Alphenstraat... nummertje 108. Meer informatie over dit mooie evenement. En natuurlijk over alle andere evenementen kunt u terugvinden op de website www.circuitzandvoort.nl. Www en alle liefhebbers van de DTM, zet het vast in uw agenda... want op 18 tot en met 20 augustus is het weer zover. Dan komt de DTM naar Zandvoort. En niet alleen de DTM, maar zelfs uh, onze grote vriend Max Verstappen... zal daar acte de présence geven om de prijsuitreiking te doen... en natuurlijk om met fans handtekeningen uit te delen. Dat allemaal van 18 tot en met 20 augustus... tijdens het traditionele DTM-raceweekend op circuit Zandvoort. Tot zover de evenementagenda. Nou, de komende dagen weer voldoende te hier in Zandvoort. De evenementen zijn ook na te lezen op onze eigen ZFM Zandvoort-app. Dus mocht je de app nog niet uh, hebben... en je wilt op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes... download hem dan nu. Ik sta niet aan te gaan met mijn mond vol tanden...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 Dat dingen gewoon is bij mij echt wel gek genoeg. Lijkt wel zat, zo loop ik te zwingen. Lazarus en toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schooplijn voor de allereerste keer. Laat pijl me bellen deze jonge kom. Dezelfde tijd, he, ook de tijd van de Nederpop, was uh, deze single van de Circus Custers. Je wordt verliefd tot over mijn oren. Oh, wat mooi. En hier is Calvin Harris. This city.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 Kom ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Gewoon weer een lekker deutje in de nieuwe single van Pharrell Williams... ...tezamen met Kelvin Harris. Je hoorde inderdaad de single Feels. Jij bent ondertussen aan het kijken naar het beachvolleybal... Ja, het was uh, zinderend spannend. En dan hebben we hebben het natuurlijk over de finale tussen de Brazilianen en de Oostenrijkers. Uh, de Oostenrijkers kregen zelfs een matchpoint in uh, de eerste set. Wij in stand van uh, 21-20. Maar die wisten de, de boomlange Braziliaan van 2,10 meter... 10, uh, te, niet, ze konden die niet verzilveren dankzij deze grote man. En uiteindelijk een toch heel spannende finale in de eerste set. De Brazilianen trokken alsnog die set naar zich toe. Die wonnen dus zaten ze met 1 tegen set tegen 0 voor. En momenteel is de tussenstand in de tweede set 3 tegen 2 in het voordeel van Brazilië. Liefhebbers van beachvolleybal, dit is beachvolleybal op het hoogste niveau. Ik ga nog even door, ik ga nog even naar Brno. Vind je het goed? Ja, is goed. Oké, okay, want dan hebben we het over motorsport. En dat is namelijk wel Nederlands succes. Weliswaar niet in de MotoGP, maar wel in de Moto, Moto3-klasse. Want Bo Bernschneider is in de grote prijs van Tsjechië als vierde geëindigd in de Moto3-klasse. Zijn beste klassering van het seizoen. De 18-jarige Rotterdammer werd vorig jaar al twee keer derde. Ben Schneider lag gedurende de race zelfs een paar keer op kop... maar met een nog een ronde voor de boeg streed hij met Connett en Gueva. Om plaats drie Gueva wist hij net voor te blijven... maar Connett kon naar, kwam... Naast winnaar Jean Mir op het podium. Dan nog even de MotoGP. In de MotoGP boekte Marc Marquez zijn derde zegen van het seizoen. De Spanjaard was een van de eerste coureurs... die hun regenbanden verhuilden voor Slix. En dat bleek de juiste keuze. Met de zegen versteefde Marquez zijn koppositie in het WK. Tot zover het sportnieuws bij Zandvoort op zondag. Nogmaals een hele goede middag. En het is hard in de city. vanuit de badlaat Forts. Jode Elf is Crespo en Bijlaar, Bijlaar. Jawel, het is 11 minuten voor vier uur geworden. Ja, nog iets meer dan een uur, al, oh, Jan, en dan gaat het beginnen. En de, de Nederlandse voetbalsters voelen absoluut geen extra duk door de vele fans die Oranje vandaag om 5 uur... in de grote vesten in Enschede zullen aanmoedigen... in de finale tegen Denemarken. Oeps, we hebben de ervaring van een, een stadion vol Oranje supporters afgelopen donderdag al gehad. Dat was fantastisch. En heeft het elftal een boost gegeven, al dus bondscoach Sarina Wiegman zaterdag. Het is voor ons een stimulans om te laten zien wie we zijn en dat gaan we zondag weer doen. De bondscoach heeft de tegenstander Denemarken na de wedstrijd in de groepsfase, die Oranje met 1-0 won, zien groeien in het toernooi. We hebben al tegen ze gespeeld, in de eerste helft waren wij sterker... en in de tweede helft waren zij dat, keek Wiegman terug. We hebben ze daarna gevolgd en wat betreft de strategie... hebben we ons goed voorbereid. Viviane Miedema noemde de tegenstanders een ploeg met veel kwaliteiten. Ze hebben pas twee doelpunten tegengekregen... en hebben Duitsland eruit geknikkerd. Dat vonden wij mooi zegt de Spits. In de wedstrijd tegen ons... hadden wij het in de, eerste helft, in de tweede helft heel moeilijk. We zullen dus op onze hoede moeten zijn... en gefocust zijn op onze beste wedstrijd te gaan spelen. Mocht de wedstrijd vanmiddag eindigen in 0-0... dan krijgen ze strafschoppen. Maar dat maakt Miedema zich geen zorgen over. We hebben erop getraind... Al kun je je nooit helemaal voorbereiden op zo'n groot moment. De Deense kiepster heeft laten zien dat ze goed is in het stoppen van het strafstoppen. Ik denk echter dat wij een nog betere kiepster hebben. Maar ik hoop dat we de wedstrijd voor die tijd al hebben beslist. Nou, dat hoop ik ook. Ja, dat hoop ik inderdaad ook. <laughs> ja, dat gaat spannend worden vanmiddag vanaf vijf uh, uur. En we zijn er weer bij en dat is prima. Ja, hier is Wolter Kroes.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 de feesten door tot avonds laat nog lang niet uitgebreid. Geniet van alle mensen, ze gaan van tent naar tent. Iedereen is uitgelaten, de stemming is ongekend. De kraan die stroomt op volle kracht, we drinken er nog een. Oktoberfest al is voor iedereen, niemand alleen. We feesten tot tot s'avonds, maakt nog lang niet uitgeplust. We zijn er bij en dat is prima. Viva Hollandia! We houden van het leven, de liefde en de rust. We feesten door tot s'avonds, maakt nog lang niet uitgeplust. Ga staan en laat het klinken, uit troost door de tent. We zullen samen drinken, je bent hier wie je bent. We zingen nog één keer. We zijn er weer bij. Dan komen we zeker alvast een uh, klein beetje in de stemming. Hè, voor uh, vanmiddag vanaf 5 uur. De finale Nederland tegen Denemarken. Hebben het over het uh, damesvoetbal uh, EK? Ja, een spannende wedstrijd zo dadelijk na 5 uur. En vandaar dat we hem ook draaiden. De zingel van uh, Wolter Cruz. Ook leuk om weer eens terug te horen. Dat was uh, FIFA Hollandia. Jawel, we zijn er weer bij. En dat is gelukkig prima. Poel, hier is Ed Sheeran.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 Dat gaan me nooit vervelen. Deze is van Ed Sheeran, en you're the shape of you. Op dat nieuws <muchas> weer van 4 uur met deze van Jonas Blue. <muchas> Where we, run to? we got the road so we're ready to play. They say we're wasted, but how can we waste it if every day? Okay, I got the keys to the universe, so stay with me. Cause I got the keys, baby.